When the thunder turns around the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 Barbra Streisand We de het van van Zandvoort ook op internet. ZFM Yeah. For cool. Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Dit is Jeroen Jeppe met het NOS-journaal. In de buurt van Jemen is een Chinees vrachtschip gekaapt. Volgens het Chinese staatspersbureau is het schip overmeesterd door een onbekend aantal Somalische piraten. Ook is nog onduidelijk hoeveel bemanningsleden er aan boord zijn. Het Chinese schip is gekaapt in de Rode Zee voor de westkust van Jemen. De piraten zijn nu met het schip op weg naar de Somalische kust. De moslimbroederschap gaat toch het gesprek aan met de regering van president Mubarak. De grootste oppositiebeweging van Egypte schuift vandaag aan bij een overleg tussen vicepresident Suleiman en verschillende oppositieleiders en intellectuelen. De fundamentalistische beweging heeft tot nu toe steeds gezegd pas te willen onderhandelen als president Mubarak weg is. De moslimbroederschap, officieel nog altijd verboden, wil peilen hoe ver de regering tegemoet wil komen aan de eisen van de demonstranten. De moslimbroeders zeggen dat ze blijven bij hun eis dat Mubarak aftreedt. Ook willen ze dat er een onderzoek komt naar het geweld tegen betogers. Inmiddels zou achter de schermen onder meer worden gesproken over een overgangsperiode. Vicepresident Suleiman zou dan presidentiële bevoegdheden krijgen tot aan nieuwe verkiezingen. De harde wind heeft vannacht tot weinig problemen geleid. Bij de brandweer zijn enkele meldingen binnengekomen van losgewaaide dakpannen en omgewaaide bomen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Automobilisten werden nauwelijks gehinderd en ook op Schiphol konden de vluchten volgens schema vertrekken. Gisteren moest de luchthaven een paar banen sluiten vanwege de harde windstoten en dat leidde tot veel vertragingen. Het KNMI verwacht dat de wind in de loop van de dag wat afneemt, maar vanavond kan het weer harder gaan waaien. Het weer. Vooral in de kustprovincies. Nog zware windstoten. In het noorden kan wat regen vallen. Overdag waait het dus nog steeds hard. En het blijft zacht, met gemiddeld 10 graden. Dit was. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet.